De twee zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Welke verwondingen ze precies hebben, is niet bekendgemaakt. In Kopenhagen zijn honderden actievoerders slaags geraakt met de politie. Activisten gooiden ruiten in, waarna de oproerpolitie ingreep. Tientallen mensen zijn opgepakt. Vanwege de klimaatop zijn er tienduizenden milieuactivisten in de Deense hoofdstad. Vandaag werd op veel plaatsen in de wereld actie gevoerd voor het klimaat. De klimaatconferentie in Kopenhagen duurt nog een week... Het PvdA-congres wil dat er een actief donorregistratiesysteem komt. Elke Nederlander krijgt al maximaal drie keer een brief thuis... met de uitnodiging zich als donor te registreren. Wie niet antwoordt, wordt automatisch orgaandonor. De PvdA-leden stemden in met de motie over het registratiesysteem... tegen het advies van het partijbestuur in. Een motie over Urusgan werd op aandringen van fractieleider Hamer ingetrokken. En de motie werd gevraagd om een extra congres... als er langere Nederlandse militairen in Afghanistan blijven. President Obama heeft opnieuw hard uitgehaald naar bankiers en beurshandelaren die nog altijd hoge bonussen opstrijken. In een interview wees Obama de bankiers er nog eens op dat zij de veroorzakers zijn van de economische crisis en dat veel van hen nog steeds miljoenen aan bonussen krijgen. Het irriteert hem ook dat bankiers zich verzetten tegen meer controle op de financiële sector. In Brussel lijkt het rioolwater al een week ongezuiverd de natuur in te stromen. Vanwege technische problemen werd de zuiveringsinstallatie van de stad stilgelegd. De rivieren, de Zenne, de Rupel en de Schelden zijn sterk vervuild. Milieuorganisaties vrezen voor de visstand. De Vlaamse minister van Milieu wil dat de installatie zo snel mogelijk wordt opgestart. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuiden kans op motregen of natte sneeuw. Vannacht wordt het min 5. Morgen zon en maximaal 3 graden. Dit was het ene week. Zanvort heeft het en jij, jij beleeft het. het. Sneeuw, Sneeuw. Warmte. warmte, kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM met, met nu Roy Ommer. Een nummertje ja, en een hele goede avondmiddag en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Entertainment for You, Roy On Air. Ja, wat is het nou? Ja, het is ja. nog even Roy On Air streep ja. Entertainment for You. Nee, inderdaad. We gaan vanaf januari starten met een nieuw programma, Entertainment for You. Dat is hopelijk ook wel een beetje al duidelijk geworden voor u als luisteraar. Wat u van Entertainment for You kan verwachten, dat gaat u natuurlijk deze uitzending ook weer volop horen. En we gaan natuurlijk een hele leuke, gezellige show doen, want uh, ja, we hebben diverse leuke artiesten. Hè? Ja, precies. Ja, ik, uh, ik ben even op de telefoon aan het wachten, want. Misschien belt ze. We hadden afgesproken dat Charlotte even zou bellen vandaag. Maar ja, je weet het nooit. Want uh, gisteren natuurlijk in de live show, uh, helaas uh, gezakt tot uh, een, uh, ja, ze vandaag weer moet optreden. Dus misschien dat ze geen tijd heeft. Ze zou bellen, maar uh, we hebben nog niks gehoord. Dus wie weet hebben we dat dadelijk live in de uitzending. Voor de rest hebben we nog twee artiesten die zeker uh, wel in onze uitzending voorbij ja, komen. Want uh, we hebben ook zo meteen uh, Jerome. Jerome, uh, ja, kent u allemaal van het Kika afgelopen jaar? in Circus Rigolo. Hij is uh, ook André Haas' simutator, maar hij is ook gewoon een fantastische, leuke, gezellige zanger. Hij heeft een nieuwe single uitgebracht. Die hoort u natuurlijk hier ook op CFM. En uh, we hebben diverse vrienden van uh, CFM Zandvoort hebben ook een kerstsingle uitgebracht. Uh, ja, die gaan we ook zeker luisteren. Dat, onder andere zit kerstman Henry erin. Uh, Jerome zelf, Aristine, uh, Anouska en heel veel andere vrienden van uh, ja, Roy on Air. Ja, afgelopen, jaar een heel leuke, of afgelopen twee jaar een hele leuke uitzendingen gemaakt, hè. En ja. Uh, ja, volgende week de laatste Roy On Air. Hoe met uh, niemand minder dan Jeroen van der Boom. Dat is wel heel erg leuk. Het is toch leuk om je uitzendingen mee af te sluiten, denk ik zo. Ja, zeker weten. Hoe voelt het ondertussen? Ben je wel al een beetje aan het ontwennen? Uh, nou, ik vind het nog wel een klein uh, beetje moeilijk... om uh, een uh, mooi programma waar ik twee jaar lang heb aangewerkt... Uh, opeens met heel veel mensen moet, uh, eigen, of met twee mensen moeten gaan delen. Maar, maar, maar jongens, niet de nadelen van jullie... want jullie zijn wel hele goede... Uh, goede collega's. Uh, ja, Rudy, jij bent ook ondertussen al aangeschoven, hè? Jazeker, een hele goede middag. Ja, goede middag. Uh, leuke uitzending gaat worden vandaag, hè? Ja, tuurlijk. We doen ons best, hè? We hebben het erg druk. Dat is vorige druk. week. Uh, nou, de telefoon gaat toch niet. Wie weet belt de mysterieuze telefoon. Uh, ja, de mysterieuze <lacht> Myst luisteraar. Uh, uh, misschien belt hij wel weer. Ja, We wachten gewoon eventjes af. Wat is het nummer, Pascal? Ja, 573 0393. Ik haal 573 0393. En daar kan u verzoekjes uh, op uh, brengen. Natuurlijk wilt u een leuke plaat horen. Bel ons gerust. Of ben jij wel de mysterieuze luisteraar. Papa. stretch, we Neon sparkling, and plastic Santas for a penny, urging to celebrate. Was a friend of mine. Every year lasted too long. With Easter bunny, birthday cards, seaside out in the summer, only to break the law gap of time that stretch between the one. onze vrienden Nick en Simon lekker plaatje vriend Thomas Bergens, en zijn jongenamen, jonge jaren, jij bent mijn leven. En we hebben hem live onder de knop zitten voor jullie, dames en heren, Jack Nog Wagner. Ja, hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het? Ja, goed, super. Ja, het gaat wel heel goed hè met je carrière. Het gaat heel geweldig. Op dit moment, ja, euh, Ja, lekker druk. Euh... Uh, ja, uh, veel interviews. Uh, er we mogen mogen uh, ja, komt weer een tv-dingetje, dus ja, uh, het gaat lekker. Het is, het is echt pas recent, hè, Django? Hoe lang ben je nou bezig met, uh, met, je, met je hele carrière? Oh, mijn hele carrière, dat is al een hele tijd, toch? Ja, maar dat je echt helemaal doorgebroken bent? Hè? Ja, dat is, dat is pas vanaf. Uh, uh, het is pas echt een beetje gaan rollen vanaf uh, eind maart, begin april. Kijk, toen kwam je eerste single, of tenminste toen heeft Adrie van der Berg je opgepakt, heb ik begrepen. Klopt, ja, dat klopt precies. En die, uh, en die heeft toen een single met je gemaakt. Of is het ja. iets wat je zelf hebt gemaakt toen? Nou, uh, we waren er zelf al mee bezig. Mm -hmm. hadden we hadden het gehoord en, ja, en Adrie die, uh, ja, die vond het geweldig waar we mee bezig waren. En ja, dat was dus die, de, het nummertje Kali. Ja, en die is ook vrij hoog geëindigd, uh, heb ik begrepen. Die is op de 17e plaats van de top 100, Nederlandse tophond heeft hij gestaan, dus. Ja, nou, tegenwoordig met alle downloaden ja. is dat natuurlijk best wel een, een, een, ja, ja, een en, kunst. En vooral voor een uh, singletje natuurlijk. Ja, precies. Ja. Hé, hey, en uh, hoe is het verder? Want uh, ik, ik, ben ook, ik, heb begrepen, ik heb ook begrepen dat je vader bent van twee zoons. Ja. Ik heb toe... twee zonen, ja. Twee dus zonen? Eentje van, eentje van acht en eentje van vijf. Oké, okay, en is dat allemaal een beetje goed te combineren met je, met je optredens? Uh, jou, jou, jou. Ja, je ja, ja, ja. Jij bent meestal s'avonds weg? Ja, Ja. kom weer hm? wel... Of probeer natuurlijk wel tijd te maken. Dan kun je overdag een beetje. Dan heb je in ieder geval overdag voor tijd voor de kinderen. Hè? Ja, dat klopt, dat klopt. Hey, je hebt volgens mij pas geleden release uh, avond gehad voor je nieuwe album, Kali? Ja, klopt, klopt. Hoe was dat gegaan? Dat was uh, ja, super gegaan. Het was, uh, het was uh, op, op, uh, op woensdagavond was het een, het uh, stond een kleine 400 man binnen, dus uh, dat was geweldig. Oké. Okay. Ja, er, waren, er waren ook twaalf artiesten. Waren. En die zijn ook allemaal gewoon belangeloos Bij mij zijn ze gekomen. Dus ja, gewoon geweldig. Gewoon, ook, ook, ook gewoon een hele leuke reactie van die jongens ook allemaal. Vroeg ik ook dat ze mee wilden werken eraan. En, uh, en dan zei je ja, natuurlijk, dat was geen probleem. Uh, met, meteen spontaan, weet je. Dus de, ja, dat, dat geeft je natuurlijk wel een. Ja, toch wel een kick. Natuurlijk. De andere mensen die toch, toch ook natuurlijk. Uh, ja, toch mogen om het zo maar te zeggen. zo ja Want het zijn niet alleen collega's, het zijn natuurlijk ook vrienden natuurlijk. Ja, precies. Ja, want uh, welke vrienden uit het vak uh, waren op jouw feestje te gast? Uh, Alex, uh, Dirk Mildijk, Stef Ekkel, Willem Bart, uh, Henk Dame, John de Bever. Uh, ja, dat is dan maar om, om, om, een, uh, om, om een klein lijstje te pakken natuurlijk, want het waren er elf. Ja, het, is, het was gewoon een uh, fantastisch ja, feest. Het is een goede kameraad van mij. Nou, dat klinkt erg leuk. Henk Damen ja, was God. trouwens straks in de studio, dus dat is wel leuk. om ja. we even vragen hoe hij het heeft gevonden? Ja, ja het, was, het was een geweldige avond. Dus, uh, en uh, de single, of de, het album loopt ook goed? Het album loopt ook goed, ja. Je hebt uh, wel al cijfers te horen gekregen? Uh, nee, nog niet. Maar uh, ik, ik merk wel uh, tegenwoordig, ook de mensen om mijn huis en... Uh, op mijn site dat, uh, ja, ja, dat toch uh, verschillende mensen toch al een cd hebben en die hem dus al gekocht hebben of uh, gedownload hebben? <coughs> ja, want hij is ook te downloaden via je site, uh, dacht ik hè? Uh, ja, maar ik kan uh, ja, via, via, via Berk, muziek kan die ook gewoon gedownloaden worden. Ja. Oké, okay. nou ja, het klinkt allemaal heel erg goed en uh, je nieuwe single, uh, of tenminste, oh, hij is niet echt heel erg nieuw meer op het moment nee. natuurlijk. Zit er alweer wat nieuws aan te komen, of niet? Uh, ja, er zit, er zit wel al iets in de pen, maar dat zal ik pas een beetje uh, midden volgende maand zijn of zo. Oké, okay, dan, uh, dan komt er dan weer wat nieuws voor jou kant. Released, ja, ja, ja klopt. Oké. Okay. Eh, hartstikke leuk, Wauw. We gaan je in de gaten houden. En uh, oh, ik, uh, ik zie en, mijn uh, collega Rudy wil nog Roy wil nog wat vragen. Uh, uh, ja, de kerstdagen komen eraan natuurlijk. Uh, wat ga jij doen met de kerst? Uh, ik ga met de kerst, uh, tweede kerstdag heb ik uh, wat optreden staan... <coughs> eentje het gehoord aan, want voor de rest van ja, probeer ik probeer ik toch een beetje bij mijn gezinnetje te zijn. Nou, dat, die, uh, dat feest. Die, de feestdagen. Nu, nu kan het nog even, wie weet, wat de daar misschien weer drukken dat, dat ik misschien meer verplichtingen heb. Maar ik probeer het nu nog even zo lang mogelijk, probeer ik bepaalde dagen voor mijn gezin vrij te houden. Ja, dat, uh, dat is erg belangrijk, hè? Want dat zijn ja. toch meestal je steunpilaren? Ja, ja, ja, want uh, ja. Als je uh, zonder een thuisgom laat, wie, wie je dan ook wel echt 100% steunt, ja, ja, dan ben je ook maar een beetje half-half en een beetje verloren natuurlijk ook. Ja, precies. Het is echt oh. belangrijk. Het zijn drukke ja, dagen ja. vaak, hè. de weekenden, veel oh. optredens. En dan is het toch prettig om uh, lekker bij moeder, de vrouw en de kids terecht te komen. Ja, ja nee, natuurlijk. Ja. Dat klopt. Precies. Goed. Hey, Django, ik wil je alvast een fijne kerstdagen wensen en een, een goed uiteinde. Ook ja, namens mijn collega's, denk ik. Wens ik ja, jullie natuurlijk natuurlijk. allemaal. <laughs> dank, dank jullie wel. Dankjewel. je wel. natuurlijk ook een heel muzikaal, natuurlijk, 2010. Ja, dat zeker. We gaan je in de gaten houden. En uh, ja, mocht er nog wat zijn, mogen we dan een keer terugbellen? Jullie kunnen me altijd bellen. Ik ben altijd verdreigd. Oké. Vier, per dag. Hartstikke leuk. Ja, Oké. Okay. Okay. Bedankt hey, voor je dag, tijd. Hè? En, okay. en we gaan jouw single nog even draaien. Oké. Okay. Een man die van de plank niet meer lopen kan, jij lacht met mij, ik pak je hand, wij proosten samen aan de watergaan. Lekker plaatje van Django uh, Wagner, we hadden hem net live in de uitzending. Ja, weet je. Misschien is het nog wel even leuk om te de... Ik krijg net een sms van uh, Janny En uh, Jannie zegt. Um, ja, uh, Entertainment for you slash Roy on Air. Uh, begint steeds meer te lijken op uh, Piratentijd. Een leuk programma. Van uh, vroeger bij, uh, ja, bij CFM Zandvoort. <laughs> okay. En die mevrouw vindt het helemaal geweldig. Dat dit soort leuke gezellige muziek. Weer uh, aanwezig is op de radio. Bij CFM Zandvoort. Nou, dat is nou, wel leuk om te weten. Dat zijn inderdaad leuke, leuke reacties. En is het de muziek of zijn het ook de presentatoren? Nou, dat, dat, misschien uh, is het wel uh, leuk. leuke. Uh, ja, misschien is het wel uh, leuk om uh, even als uh, poll te zetten op www.entertainmentforyou.tk. Ja, ik denk, ik denk toch echt dat het presentatoren zijn. Die doen het hoor. <laughs> Zometeen Jerome in de house hier bij CFM Zandvoort. Maar eerst, ja, vrienden van Jerome en hij zelf natuurlijk hebben een leuke kerstplaat uh, gemaakt. Misschien is hij leuk om uh, toch eventjes uh, te laten horen. Kwaliteit, ja is, uh, is uh, gewoon uh, normaal, maar soms zou er misschien een kraakje in zitten, omdat het toch eventjes via de computer wordt. Maar het is gewoon een heel leuk iets. Een leuk vriendenclubje die even een leuk plaatje hebben opgenomen. Nou, we gaan er naar luisteren. En toen bleef het stil. So this is Christmas and what have you done? And what just begun And so did Een bekende plaat uh, in een nieuw jasje door een aantal bekende artiesten van uh, uit, uh, uit onze on-air uh, groep. Ja, ja, we, misschien kan Jerome ons bij helpen, want we hebben hem aan de telefoon. Goedenavond, Jerome. Goedenavond, Roy. Hey, hoe is het? Ja, lekker, joh. Ja, helemaal mooi. Hey, uh, Jerome, um, ja, wie zingen nou mee met deze mooie kerstplaat? Nou, dat zijn dus, uh, ja, zo, ja, ik sowieso verschillend. Heli van Weindra en nou, Ernestine natuurlijk ook. Uh, Naomi, Tamara, uh, Jeroen Sevens, en ik dan? Nou, wat, een, een, wat een gezellige club bij elkaar, ja. Ik zag een foto bij Ernestine op, de, op zijn, haar huis staan. Hendrik, ja. lijkt net de Kerstman. Ja, inderdaad. Nou, in ieder geval een hele gezellige Kerstplaat. Dat hoort wel bij deze tijd. En uh, ja, ja, bijna allemaal uh, ja, leuke on-air artiesten. Dat ja. uh, maakt het ook wel heel erg leuk. Inderdaad, hey, erg hè? Ja. Jerome, jij uh, hebt sinds uh, kort ook een uh, leuk uh, singeltje uitgebracht. Uh, kan ja. je daar wat meer over vertellen? Uh, ja, de, de, de, de single. Ik, ik, ik heb, ben, op, ben, op, ben op een gegeven moment in contact gebracht. Ja, via via hive eigenlijk, eigenlijk ook weer via hive de, met de D.C.D. Prins. Uh, dat is dus de schootje dus van Ernstie. Uh, ik heb daar een, een, een afspraak gekregen, ook gelijk met Jerry Arnold. En die was er dus bij ook, ook aanwezig. En die is dus van onder andere Diesel Joy Records en uh, Rainbow Records. En uh, nou ja, goed, uh, een voorstel gedaan om, uh, om een CD uit te brengen. Nou ja, goed, ik heb de single gehoord en die is van opgenomen bij Edisout uh, in Tilburg. En ja. de muziek is geschreven door Bart Erkelens. Nou, het uh, team werkt dus ook uh, onder andere samen met uh, Bert Hering, jullie wel bekend denk ik, van juli en july en dat soort nummers. Zeker weten. Uh, die twa, schrijven ze voor. En die zijn, uh, ja, die, uh, die is dus uh, ja, een soort in de stijl van, uh, van Twarres. En die zijn nu flink uh, uh, ook van het thema aan de weg. Dus, uh, ja. Ja, en nu zijn ze dus ook met mij uh, begonnen. Nou, hartstikke yes. gaaf. Ben jij ook nog van plannen om op korte termijn een soort van album uit te brengen? Ja, dat, dat ben ik uiteraard zeker al een keer van plan, ja. Heerlijk wel. Dus dat is nog uh, gewoon. Uh, ja, dat is in de toekomst. Ja, dat is in de toekomst. ja, tegenwoordig moet je ook gewoon met sponsors werken en dergelijke, hè. Dus, dus uh, Misschien dat er een sponsor luistert die zegt van hé, hey, ik heb er wel trek in. Dus, uh. <laughs> even meteen reclame maken. Huh? <laughs> even meteen reclame maken. Is dat zo? Ja joh, dat klinkt goed. Prima, niks aan de hand. Ja, Hé, hey, wat, wat, wat hoor, ik op de, hoor ik allemaal op de achtergrond, joh? Ja, ik, ik, ik, ben, even, ik, ik ben even bij visite. Dus, uh, gezellig. doen, maar ik loop al een beetje weg. Dus, uh... Oh, dat maakt niet uit hoor. Je bent gewoon gezellig bij, uh, bij mensen op bezoek eventjes. Ik ben inderdaad gewoon uh, eventjes op bezoek, ja. Oké, okay, en heb je vanavond nog plannen? Moet je nog optreden of uh, heb je het lekker rustig? Ik heb het vanavond even rustig, maar dat komt ook wel goed uit. Want ja, Roy heeft denk ik ook al uh, op de huis begrepen dat ik uh, eerst in het ziekenhuis was gelegen nacht. Ja. Want anders ik ben, ben ik thuisgekomen. Oké. Okay. Dus uh, ik heb uh, ja, even 24 uur in de hardwaking geleden. Oh, dat is, uh, dat is even schrikken. Ja, dat was even schrikken. Maar dat is gewoon, uh, ja, ik heb uh, niet voor aanvallen gehad. En, uh, dus, uh, maar dat is, ik ben helemaal helemaal afgeknapt, ben helemaal mijn ouder. Oké, okay, nou nog even een paar dagen rustig aan doen dan. Ben je morgen ook ja. nog vrij de hele dag? Uh, morgen, uh, ja, ik ben uh, morgen ook nog wel, ja, morgenavond ben ik wel weer op pad. Maar... Oké, okay. nou doe het okay. in ieder geval rustig aan. Ja, dat ga ik zeker doen. Oké. Okay. Hé hey, uh, Jerome, um, ja, een volgende week een uh, gaan, hè? Ja, ja, dat klopt. Kan je daar wat over vertellen? Uh, nou ja, mijn broer is dus uh, die. die uh, ja, uh, ook DJ bij een raar station. Ja, uh, de naam zal ik maar niet noemen. Uh, uh, ja, uh, ik weet niet of jullie collega's zijn of concurrenten. Dus, uh, ja, ik vind het altijd een beetje moeilijk om dan de uh, naam te gaan noemen. Maar wat voor uh, wie gaan daar allemaal komen? Wanneer is het? Hoe laat? Het uh, is volgende week sowieso in, uh, in Noordwijk, Noordwijk aan zee. En is dus in Hotel Duinlust. En die gaan er onder andere optreden. Ja, uh, ik ben erbij. Uh, we hebben daar uh, Johnny Lyon. Uh, als ze het, de als het, als het, als het kerstbomen toelaat, zelfs Tini en Gezellig. <laughs> Klinkt goed. Ja, en even kijken, wie hebben we er nou nog meer? Naomi uit Popstar staat er. Uh, ik uh, Mirko, ik weet niet of je de kent. Van, uh... die, die is bekend, ja. Ja. Hij ja, heeft twee Mirko's, hè? Oké, okay, misschien een andere Mirko? Dit is dan de, de, de goede Mirko, met een C. Oké. Okay. <laughs> dus... Uh ik vind hem zelf wel heel lekker zingen. Hij heeft ook een niet uitgedacht met de zomer. Uh, oh, ik heb er nou... even zo snel niet opgekomen. Die is erbij. We hebben uh, een koudbrie zanger. Dat is alleen erbij. Uh, dat is een beetje de stijl van Ilse de Lange. Dus allemaal gezellige, leuke artiesten. En vo volledig aanvullend het programma, in ieder geval. Herman hoe... Hendricks hebben het nog bij. Ik weet niet of jullie het kennen. Die, die is Frisella ook bekend. Hendricks, wel bekend waarschijnlijk van Trost Mist en dergelijke. <laughs> Inderdaad, dat klopt, dat klopt. Ja, nou, dat is dus is dat gewoon een, een, een, ja, een hele kenniskring van mij geworden. Ja. Waar ik heel goed mee omgaat nu. Dus... Uh... Dus het wordt een fantastische avond. Hoe laat begint het en wat kosten de kaartjes? Uh, wij, wij beginnen om zeven uur. Althans, uh, ik ga het in de aanvang, Dus ik uh, ga eerst even lekker met mijn keyboard uh, een half uurtje beginnen. Alle wacht is dan de aanvang en dan gaan we gewoon uh, gelijk de artiesten erin. Nou, helemaal uh, gezellig. De, de kaartjes kosten vijf, uh, vijf euro. Oh, dat is niks. En die kunnen gewoon aan de zaal gekocht worden. In ieder geval, ga allemaal gezellig naar Noordwijk aan zee. En uh, beleef het mee, zou ik zeggen. Ja, dat klinkt, dat klinkt goed. <laughs> <laughs> Mooie reclameslogan. Ja, inderdaad. Heel? Nou, Jerome, heel erg bedankt voor je tijd. Ik, heb, oh, oh, ja, ik wilde nog, uh, oh. nog één ding zeggen, dat was wel leuk. G gisteren heb uh, ik ontdekt dat althans. Dus ik stond vorige week uh, in de tip al. Hoor. Ja. En ik sta nu in de megatop 30 van een. Uh, ja, de grootste internetpiraat in Nederland. Welke is dat? Uh, dat is er in een maandje. Ja, ik weet Die al wat je niet. bedoelt. Ja, dan sta ik, sta ik nu in de megatop 30 op nummer 2. Al Kijk. Gisteravond hoor. Nou, dat, dat, dat, dat doe je goed. Ja, toch? Nou, doorstomen naar de top 40. En dan, uh, ja, nou, uh, doorstomen naar de top 40, inderdaad. Dat daar ga, daar gaan we, zeker, we gaan je zeker in de gaten houden. Oké, okay, hartstikke leuk. Nou, uh, Jerome, heel erg uh, bedankt. En uh, voor uh, informatie kunnen mensen natuurlijk ook uh, naar een website. Ja, en dat is... Uh, ja, ik, ik verwijs altijd maar naar mijn huis. Dat is stalk379.huis.nl Die... Ja, even boekingen kunnen ze bij jou hè? Hij ja. viel een beetje weg, Jerome. Kun je hem nog een keer noemen, je, je huispagina. Ja. Uh, tolk 379huisnl ja. Kijk, die was beter. En anders heb ik ook nog een fanhuis En dat is fanzangerjeroom.heis.nl Nou, en voor boekingen kunnen ze uiteraard een Reuters. Ja. Nou, dat komt uh, helemaal goed. Uh, heel erg uh, bedankt, ja. Jerome. En wij gaan hem natuurlijk draaien. Kondig hem maar aan. Nou, dat is uh, uh, mijn nieuwe single heet dus uh, De, Na De Nacht van ons Leven. Zo. En komt kom weer Oh, dat is de kerst. De kerst. <laughs> nee, gaan we gaan weer naar de kerst, hoor. Die hebben we Even die andere opzoeken. Lijkt me beter. Nou, er gaat iets technisch uh, heel eventjes uh, hier mis. Ik ja, beloof dat, zeker dat we hem zo meteen hij, nog even de, gaan de handen, draaien. Hè? Er gaat even iets mis, maar we gaan hem gewoon straks helemaal draaien. Ja, nee, dat, dat, dat, dat komt helemaal goed, hè? Oké, okay, bedankt okay. voor je tijd. Heel erg bedankt. Ja, graag gedaan, joh. Hoi. Oh. Mijn beste pak Want het is weer tijd Om leuk op stap te gaan Maar zonder jou Had deze dag voor mij geen feestje Dus ik vraag je Ga je mee Wij gaan vanavond buiten Kom maar met je tweetje Zeg toch waar je Dan zelf een beste vriend Maar zonder jou wordt deze dag voor mij geen feestje Dus ik vraag je, ga je Jannes, ja, ja, en wat is het een hit, hè? Heerlijk. En je hebt natuurlijk nog een nummer van uh, Ons Te Goed: en dat is Jerome, de nacht van ons leven. Dit wordt de nacht van ons leven. Een monument in de tijd. Het huis bestaat maar even, en is de vluchtig oerspijn. Dus laat je twijfel nu wachten bij je verdriet Jeroem, hè? Beginnen we. We beginnen begon weer. Jeroem hier op CFM uh, Zandvoort... op het Lexus station van uw regio. U luistert nog steeds naar Royal Air Entertainment for you. En uh, ja, het is weer tijd uh, voor de licht Dus uh, Rudy, het woord aan jou. Ja, ja. Dit Friese nummer werd bekend in het jaar 2000. Het stond maar liefst 21 weken in de top 40... waarvan 6 weken op nummer 1. Niet alleen Nederland was het nummer populair... Ook in België was het de eerste en de enigste Friese nummer in de hitparade. In 1999 wint de band een publiek uh, prijs van, van lied. En het liedje werd uitgebracht op single. Het begon stroef, het begon stroef maar het nummer, stond, en het nummer stond onderaan de hitlijsten. Maar een optreden bij Paul de Leeuw schoot het nummer omhoog. Een jaar na datum werd weer een nieuwe nummer uitgebracht, She Love. Dat werd een redelijke hit, maar daarna hebben ze eigenlijk geen grote hits meer gehad. Uh, in 2003 ging, ging dit duo uit elkaar. Ze hebben het nog wel geprobeerd. En de zanger heeft het nog met iemand anders geprobeerd. Ze hebben bij Ruud de Wild hebben ze een speciale zoektocht zelfs nog gehouden. Maar uh, ja, dat is eigenlijk niet meer zo'n grote hit geweest als dit liedje. En dat is Twarres met weer bistu. Zeg, mijn vlieg. En wat dacht toch zie, als ik de weer in ik daar zeg, En wat dacht toch als ik de wereld in De das vliegt van vandaag, weer bis toe weer van Twarres. En u kunt natuurlijk nog steeds bellen naar de studio. Wij zijn op zoek naar Interactiviteit 023 573 0393. En iemand die dat gedaan heeft, is Bianca. Bianca, goedenavond. Hallo, hallo. Hallo, leuk dat je even gebeld hebt naar onze uitzending. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Ja, Goed. Bedankt. Ja, met mij gaat het prima. Okay. Ja, met ons ook. Met mij ook hoor. Leuk dat ja, je we vragen. zitten hier met drie presentatoren. <laughs> Ze vergeten de andere twee, dat maakt niet uit. Hé hey, Bianca, waar kom je vandaan? Uit Asten. Uit Asten. Ja. Asten, waar ligt dat? Ja. Uh, ergens in Brabant. Zo. Bij Eindhoven. Bij Eindhoven. Ja. Oké. Okay. Nou, en uh, jij uh, je bent, uh, je bent hier uh, in de uitzending gekomen om een verzoekje in te dienen. Wat is jouw verzoekje? Ja. Um, ik kan graag bouken horen met Schief met de Kracht. Nou, die hebben we voor je klaarstaan. We gaan we gewoon lekker draaien. We gaan we gewoon lekker draaien. Wil je hem zelf aankondigen? Um, nou, hier is bouken met Schief met de Kracht. Dankjewel, hè. Alsjeblieft. Ik kan niet meer wachten door eenzame nachten. Voel ik alleen nog.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 Je nu weten, kom overal je stem. Ik wil je graag kussen, maar dan ondertussen trap jij weer op de. week live in de uitzending. En nu op uh, CD. Bouke, Altijd lekker. Goed, we zitten alweer bijna aan het einde van het eerste uur. Ja, Let. en het uh, tweede uur gaan we weer uh, volop aan de gang natuurlijk. Met diverse leuke, gezellige mensen hier in de uitzending. Waaronder uh, Henk Dame. Ja, een paar maanden geleden was hij hier al een keertje bij CFM Zandvoort Tijdens, uh, ja, CCD uh, party eigenlijk uh, in de music Store in de Kerkstraat. Okay. Daar uh, gaf hij een instoor. En uh, ik ben wel benieuwd uh, wat hij daarna allemaal heeft gedaan. Natuurlijk Rudy met zijn Ramen Waarnieuws. Jazeker. Om niet te vergeten, Henry met shownieuws. En nog veel meer hierbij. Roy on Air. Slash entertainment for you. U kan natuurlijk ook uh, voor tweede uur plaatjes aanvragen. Of verzoekjes indienen. Dat kan allemaal via het telefoonnummer: 023 573 0393. Ik herhaal 023 573 0393. Kunnen we dit niet op een bandje zetten, jongens? <laughs> Dat is misschien uh, <laughs> ook een uh, heel uh, leuk idee. Nou, volgende week de laatste Roy on Air vind ik wel heel erg jammer, maar we maken er gewoon een feestje van. We hebben volgende week Jeroen van de Boom in de uitzending. Wilt u daar nou vragen over aanstellen? Dat kan hè. Ja. Ga dan naar www. Entertainmentforyou.tk En stel je vraag via Hives. En uh, ja, dat, kom, dat gaat gewoon door naar onze Hives. Hè. Ja, en en, en als je nou een hele goede vraag hebt, dan halen we je gewoon in de uitzending. En dan mag je hem zelf stellen. Dat is uh, wel een hele leuke deal. Ja. Jeroen van de Boom, ex-antwoord Nou, helemaal geweldig. Ja. Leuk. En we hebben misschien, we zijn er druk mee bezig, een hele grote, hele grote vriend. Dat gaan we allemaal uh, horen ja. volgende week. We houden het nog even cryptisch, maar het is een hele, hele grote vriend. Oké. Okay. we hey, blijf lekker luisteren naar het tweede uur. Uh, zometeen uh, na het nieuws natuurlijk. Roy on Air slash Entertainment for You. En we zijn zeker zometeen bij terug. En hier is je Roep van de boom Met één wereld. Oh, wow.